natuurlijk na netwijl met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel is al sinds 2002 in het vizier van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Het Duitse weekblad Deer Spiegel heeft een document in handen waaruit dat blijkt. In juni van dit jaar, kort voor het bezoek van president Obama, was de opdracht om Merkel af te luisteren nog van toepassing, schrijft De Spiegel. Het is niet duidelijk of de NSA gesprekken van Merkel heeft afgeluisterd of dat alleen telefoonnummers en locaties zijn opgeslagen. Deer Spiegel heeft nauwe banden met Edward Snowden, de klokkenluider die de afluisterpraktijken van de NSA openbaar maakte. Bij het auto-ongeluk in Kaam in Brabant... waarbij twee meisjes van 18 om het leven kwamen... blijkt de moeder van een van hen de auto te hebben geblust. Ze is bevelvoerder bij de brandweer in Kaam. De vrouw wist op dat moment niet dat haar dochter in het wrak zat. Ze hoorde dat pas toen ze op de kazerne terugkwam. De auto met de vriendinnen was aangereden door een andere auto... en een brand gevlogen. De bestuurder van die andere auto, een 56-jarige man uit Schoonhoven... had te veel gedronken en hij is aangehouden. Het verdachte pakketje dat gisteren in Bergen op Zoom... onschadelijk werd gemaakt door de explosieve opruimingsdienst... was een dag eerder door de politie zelf opgehangen. Dat was tijdens een examenoefening van de politieacademie... Het pakketje, een nepcamera, werd door de leerlingen niet ontdekt... en is later door een onbekende weggehaald en ergens anders opgehangen. De dag erna is het door een voorbijganger gevonden. De EOD deed onderzoek en maakte het onschadelijk. En de politieacademie had niet gemeld dat de nepcamera was verdwenen... omdat het niet om een gevaarlijk doosje ging. Het weer, morgen overdag, van tijd tot tijd regen... met later vanuit het westen opklaringen. Het wordt zo'n 15 graden met een stevige zuidwestenwind... en die is aan zee mogelijk stormachtig.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 De nieuwe XT. Met 175 gram flame grilled beef. Een extra stevige burger met een extra big bite. Burger King. Taste is king. ABN Amro staat voor enorme verandering. Binnen vijf jaar is deze bank 100 miljard waard. Die man is een straatvechter, een proleet, geen bankier. Op een fantastische toekomst voor onze bank. Kijk, de wereld is heel simpel: je bent jager of je bent prooi. Deel 2 van De Prooi. Vanavond bij De Vara, Nederland 2. Hart en Ziellijst 2013. De 100 mooiste klassieke werken. Bach, Mozart, Pert, Forey, Mahler en meer. Hart en Ziellijst 2013. Nu verkrijgbaar als 10 cd-box. Nogmaals, goedenavond. Laten we even langs de velden gaan. De nummer 17 staat voor tegen de koploper en wel met 2-0 het van de Geer. Dat is nog steeds de stand in Den Haag na iets meer dan een uur spelen. Twente heeft na die twee goals van Ado eigenlijk alleen via Tadic een keer over de goal van Coutinho geschoten. Probeert het nu wel uit alle rangen en standen, maar Ado geeft geen krimp en staat tot nu toe dus met 2-0 Na go Ahead Eagles, Bas tegen de rug. Gaat veel mis. We hebben een keeper gezien van go Ahead Rome die bij een Uittrap gewoon over de bal heen maiden En daarmee zijn ploeg bijna in grote problemen bracht. Maar diep allemaal goed af. En zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan. Dat maakt het mede dat wel aantrekkelijk. Er zit veel energie in de wedstrijd. Maar goed voetbal dus niet. Het is 0-0 in Breda. Cambuur FC Utrecht. Henk Kok. Het is geen onaardige wedstrijd. Het is 1-0 voor Utrecht door een doelpunt van Ajoep. We hebben 18 minuten gevoetbald. Kambuur wel veelvuldig op de helft van Utrecht. Maar Utrecht is de betere ploeg. Voetbalt ook gemakkelijker. En Kambuur dringt aan en dat geeft Utrecht de gelegenheid om af en toe een zeer scherpe counter op te zetten. En straks om kwart voor negen nog Ajax tegen RKC. already gone. Wat is er in een week met Ado daarna gebeurd, Ronald van der Gier? Ik zit even te kijken wat er nu zojuist gebeurt, want uh, er wordt een overtraining gemaakt door Alberg en dan gaat uh, Bjelland uh, ja, nog even een verhaal halen. En die overtreding was ook wel geel waard. Ik denk dat Alberger inmiddels ook wel geel heeft gekregen. Dan mag hij ook helemaal niet bij mopperen eigenlijk. Uh, het is nog 2-0 uh, overigens. En Bierland krijgt geel vanwege dus protesteren. Voor Ziegel komt echt ogen tekort. Uh, wat is er gebeurd met Ado? Nou, laten we zeggen dat uh, het vorige week een beetje als loszand aan elkaar hing. Dat het best wel kansen kreeg tegen Zwolle, maar die niet benutten. Ja, dat Zwolle eigenlijk elke counter uh, dodelijk was. En nu is Ado eigenlijk dodelijk. Want uh, zoveel kansen krijgt het elftal van Stijn niet. Maar de kansen die hier komen, uh, ja, die worden benut. Nu Twente er bijna via Dortjevic Eén van de twee invallers uh, dichtbij. Voorzet vanaf de rechterkant. Hij met Beugelsdijk het strassomgebied in. Maar hij komt tot koppen. Maar uiteindelijk via het hoofd van de verdediger van ADO gaat uh, de bal uh, over de goal. En dus een corner voor Twente aanstaande. Maar uh, ADO oogt als een, uh, als een team. Naast dat het efficiënt is. Het gooit heel veel energie in de strijd. En het, ja, het vecht voor elke meter. En dat, daar heeft het wel eens aan ontbroken. Bij het elftal van Stijn. Die corner wordt uh, ja, goed genomen. Want die uh, door Tadic. Die valt op het 5 meter gebied ineens voor de voeten van Dortjefits. Die in één keer met een handige voetbeweging. Bijna Coutinho verrast. Bij de eerste paal. keeper ligt daar wel. En uh, het bal dus weer over de achterlijn. En weer een uh, corner. Tadic neemt die corner vanaf uh, de rechterkant. Bal komt. Daar komt uh, Coutinho met twee vuisten. Dat is in dit geval even genoeg. En dan uh, Twente dat uh, die bal niet terugkrijgt. En nu zelfs een vrij trap toestaan um, Bas Bastigler. Ja, want uh, Nak komt op 1-0 tegen Go Ahead. De druk is de ploeg uit Deventer wat te veel geworden. Een vrije schop van Buis komt bij de tweede paal bij Drost. Het is een ingestudeerde variant, blijkbaar. Want hij legt de bal keurig terug voor het doel. En daar is hij eigenlijk voor het intikken voor Poepon. Die zijn vierde goal van dit seizoen maakt. Gewoon van dichtbij naar de bal geleid. Het kan eigenlijk niet mis. En zo krijgt Nak wel loon naar werken. Voor het nieuws vertelde ik nog over die afgekeurde goal van Kwakman. We hebben een paar herhalingen gezien. Nou ja, het was niet eens nodig. Want één herhaling was genoeg. Het was absoluut geen buitenspel. Dus dat doelpunt werd de ploeg uit Breda al door de neus geboord. Maar nu telt hij wel. En staat Nak na 24,5 minuut tegen Go Ahead op een 1-0 voorstel. Doelpunt te maken, Rydel Poepon. Ronald, jij was bezig. Ja, en Twente is ook bezig om in elk geval die eerste treffer te maken. Castanjos geeft de bal aan Tadic, is er vandoor aan de rechterkant. Nog altijd met de voorzet in het schafsopgebied, maar door Alberg... die dus ook nog ook geel heeft gekregen uit het schafsopgebied weggewerkt. Daar is Twente weer, Tadic nu vanaf de linkerkant. Georgieviet, Castanjos 2-1. Ja, dan is hij er toch. Twente maakt zich boos. En die boosheid resulteert in een uh, treffer van uh, de Tuckers. Lucas Castanjos is uh, degene die uh, het maakt. Profiteert eigenlijk een beetje van de wanorde bij ADO Den Haag. Het stond tot nu toe als een huis. Maar nu is Castanjos helemaal vrij. Ligt Coutinho eigenlijk mis. Maar was daar ook nog Djordjevic in de buurt. Blijven een paar mannen hangen. Ja, of er sprake is van buitenspel. Dat is een beetje moeilijk te zien. Maar zo op het eerste gezicht niet. Coutinho zit er nog wel aan. Maar Lucas Castanjos maakt dan toch die treffer voor uh, FC Twente. Terwijl Ado bijna op 3-0 was gekomen. Dat ook nog maar even vertellen. Want een vrije trap van Ado werd door Holla vanaf een meter of 30 in één keer op goal geschoten. Terwijl iedereen rekende natuurlijk op een voorzet. Ook Marsman. Nou die moest als een haast terug. Maar er kon er niet meer bij. En iedereen zag die bal eigenlijk in de goal verdwijnen. Maar hij ging net naast de paal aan de verkeerde kant dan voor Ado. Toen bleef het dus 2-0. En nu via Castanjos is Twente op het scorebord. En ook valt terug in deze wedstrijd. Maar Ado moet gewoon proberen. Als het echt wil verrassen en een, en een overwinning wil boeken vandaag. De eerste dus op het kunstgras in Den Haag. Moet het wel bij zichzelf blijven en doen wat het al die tijd heeft gedaan. Twee nieuwe mensen dus bij ADO, Dortjevic al een paar keer genoemd. En Corona in het elftal gekomen voor Moktar en Ebicilio. Het uh, wordt leuker en leuker. Nog twintig minuten en ADO staat met 2-1 voor tegen Twint. Henk Kok kijkt naar de Kanduur FC Utrecht. Lukoki. Lukoki probeert tussen twee verdedigers van Utrecht door te gaan. Maar Uiteindelijk wordt eindig worden hem de voeten dwars gezet in het 16 meter gebied door Ayub. De man ook van dat enige doelpunt tot dusver in deze wedstrijd. Utrecht leidt met 1-0. Maar het is Cambuur wat voortdurend aanvalt. Van der Laan nu. De centrale verdediger is afgegaan op het middenveld. Halverwege het middenveld. Heeft de bal afgespeeld naar de linkerkant van het veld. Zal die bal eens een keer voorgezet moeten worden. In de voeten van Rietsmaaier gespeeld. En dan wordt die bal weer teruggespeeld naar de linker verdediger van Cambuur Bijker. Het grote probleem bij Cambuur is kansen nutten en de goede keuze maken. Nu wordt ook de verkeerde keuze weer gemaakt. Ik heb een prachtige aanval gezien van Cambuur. Dat had zonder meer een doekbeel moeten opleveren. De aanval werd opgezet aan de rechterkant van het veld. Ter hoogte van de middenlijn. Elma Krini stuurde Lukoki die bas tegen... 2-0 bij NAC Het gaat snel ineens. Want er worden bij GoHead achterin fouten gemaakt. Op het krankzinnige afwerkelijk. Pupillenvoetbal niet één keer, niet twee keer, niet drie keer. Maar al negen keer. De doelwand doet daar aan mee, verdedigers doen daar aan mee, verdedigende middenvelders doen daaraan mee. Dit keer is het overigens nog meer het resultaat van pech. Omdat er een bal ingespeeld wordt die door Go slecht wordt verwerkt. En dan eigenlijk een beetje in een soort flippenkast terecht en dan voor de voeten valt van Buis. En die had er eigenlijk al geen rekening mee gehouden dat die bal nog voor zijn voeten zou komen. Wat er vooraf gaat is trouwens wel weer slecht allemaal, maar vooruit maar. En dan staat Buijs oog en oog met Rome en schiet hij de bal gewoon kanonhaard tegen de touwen. En binnen dat half uur lijkt uh, NAC de dus schaapjes op het drogen te hebben. Dat mag je eigenlijk in de voetbalwedstrijd na 28 minuten nog niet zeggen. Maar zo voelt het wel, want Go Ahead heeft niet zoveel te vertellen. Nak zit er bovenop en Nak staat met 2-0 voor na 28 minuten. Henk Kok... Ja, de mooiste aanval van de wedstrijd wilde ik zojuist beschrijven... ...navorens nou, dat Bas met het doelpunt kwam. De mooiste aanval kwam op naam van Kambu. Die werd opgezet, de aanval over de rechterkant van het veld. Elma Klinis stuurde Lukoki diep... ...en Lukoki gaf die bal met één voort in de voeten van Kevin Brandt. En Kevin Brandt in een goede scoringspositie schoof die bal gewoon naast. Dat was eigenlijk de kans geweest op 1-1. Ja, kansen benutten en de goede keuzes maken. En dat deed Lukoki een vijf of tien minuten daarna. Die maakte de verkeerde keuze. Hij ging door in een 16-meter gebied... ...koos voor een slap score, kon worden door Ruiter. En je zag hem gewoon voor zijn directe tegenstander komen. Die had die bal gewoon in de voeten moeten hebben. En had hij de bal gewoon binnen kunnen schuiven. Zo zijn de betere kansen tot dusver in de wedstrijd voor Cambuur. Maar leidt Utrecht met 1-0. Van der Laan. Speelt hem nu terug of breed eigenlijk naar Leeuwin. Leeuwin. die kiest dan voor diepte. Maar Ruiter komt naar het rand van het strafschopgebied. En die kan die bal heel gemakkelijk oppakken. Utrecht wat meer in de verdediging. Cambuur speelt altijd aanvallend hier in thuiswedstrijden. En dan krijgt het heel veel lof toegezwaard. Maar ze moeten gewoon Punten pakken. Het verschil tussen Utrecht en Kambuur op de langlijst is drie punten. En als je deze wedstrijd wint, dan kun je weer een beetje naar boven kijken. Als je hem verliest, zoals Kambuur nu op 1-0 achterstand staat, ja, dan moet je naar beneden kijken. Even oppassen, dan moet opgepast worden door uh, Kambuur. Die bal wordt teruggespeeld door Drosten. Naar zijn doelman, Nienhuis. Goeie doelman is dat. Nienhuis direct weer gespeeld naar uh, Drosten. En dan zet Utrecht die zet even uh, druk, maar er wordt gekozen voor een lange bal. Drosten kiest voor een bal op hebben. Maar er klimt Herings, die klimt in de rug van Hemmen. En dan mag uh, Kambuur een vrije schop gaan nemen een meter of tien over de middenlijn, een beetje aan de rechterkant van het veld. En die vrije schop, ja, wie gaat die nemen? Gaat Droster die nemen? Ze is te ver van het doel af en dan moet er even positie worden gekozen. Hemmen, die loopt weer naar het rand van het strafschotgebied. Dat is een lange, sterke, fysieke spits. Die heeft ook de meeste doelpunten tot dusver gemaakt door Cambuur. En als je even naar kijkt naar het elftal, er zijn er slechts vijf spelers van Cambuur die doelpunten hebben gemaakt. En dat is een zeer gering aantal als je naar de overige ploegen kijkt in de Eredivisie. Rietzmaijer is overgekomen van de linkerkant van de linkerkant veld naar rechts. Die gaat die bal nemen met de linkerbeen. Komt hij op de rand van een strafschopgebied Maar die wordt die gemakkelijk weggekoopt door Toornstra. En dan moet Cambuur oppassen. Er wordt een scherpe counter waarschijnlijk opgezet. Nee, die counter die mislukt. Omdat Van der Laan daar tijdig tussen zit. Van der Laan nu halverwege de helft van Cambuur. Heeft hem even in de breedte gespeeld naar Bakker. En er wordt een overtreding gegaan door Mortensen. Een overtreding van Mortensen op Bakker. En dan mag Cambuur alleen maar een vrije schop gaan nemen. Halverwege de helft van Utrecht. De stand na een half uur spelen. 1-0 voor Utrecht. doelpunt Do Volgens Bas Tichler is na go het Eagles al beslist. Ja, en het zinnetje daarna zei ik, dat mag je eigenlijk nooit zeggen. Maar dat zinnetje ben je gelukkig weer vergeten. Dacht wat vorige week ook. Ja, ja uh, 3-0, 3-3 tegen NEC, weet ja. je nog? Ja, 4-3 uh, uiteindelijk. Nee, alles kan nog. Maar go Ahead is uh, niet in beste te doen. Ik zag zo even een shot op de monitor van Fouke Boy, de trainer van go Ahead, Dat dus voor de duidelijkheid bij 2-0 achterstaat. Na een half uur voetballen die had een gezicht als een oorwurm, zoals dat heet. Ik heb nog niet zo vaak een oorwurm met een gezicht gezien. Maar als ik ooit tegenkom, dan moet dat er dus zo uitzien. Want uh, er gaat zoveel mis. Het is uh, werkelijk onbeschrijfelijk. Doelmannen die over ballen heen trappen. Mensen die willen pasen en uitglijden. Spelers die zomaar de bal in de loop van de tegenstander meegeven. Verkeerde keuzes maken. Het is echt onvoorstelbaar. Ik heb hetzelfde zo gezien. En ik heb Go ahead toch echt al een paar keer gezien dit seizoen. Maar op een of andere manier gaat vandaag alles mis. En is het ook helemaal niet gestolen dat NAC nu al met 2-0 voor staat? Heeft Go Ahead dan helemaal niks gedaan. Nou ja, wel één keer een kopbal na voorzet van Antonia. Dat was een goede kopbal trouwens van de spits maar niks kolder. De bal kon nog net onder de lat vandaan worden getikt door Terouwelaar. Maar die heeft eigenlijk niet zo heel veel meer te doen gehad. Zo even na een min of meer mislukte voorzet van Antonia. Tikte hij de bal ook onder de lat vandaan. Maar daarmee is het eigenlijk wel op. Schmid moet achter een bal aan. Dat is de rechtsback van Go Ahead. Die ziet dat die bal eigenlijk te hard voor hem is om binnen te houden. Die laat hem dan maar lopen omdat het een paas betrof van de heer Leurling. Zodat uh, Schmid zelf een ingooi mag nemen. Dat doet hij naar Antonia. Die wordt weer meteen opgejaagd door Bordeaux. Moet je nagaan. De linksback van Nak. tot ver op de helft van Go Ahead. Want ze krijgen eigenlijk nergens een meter. En nog niet eens een halfje van de ploeg uit Breda. Gaat de bal via Kwakman die hem voor zijn voeten krijgt terug naar Ter Rauwelaar. Daar loopt dan nu wel Turitsch op door. Zodat eigenlijk over het hele veld wel druk wordt gezet. De ruimtes ook groot zijn. Dat levert een... ...wedstrijd top, waar als je eenmaal de bal hebt er ook wel meteen mogelijkheden liggen ook. Dan zou je het wel zorgvuldig moeten doen. Nu is het balbezit eventjes voor Valkenburg Die zoekt de drukte eigenlijk eerder op tegen de zijlijn aan dat, dat hij eruit probeert te komen. Het levert hem nog een ingooi op ook. -ok. Komt de bal bij Turus terecht. Kolder, goede opening. Linkerkant van het veld. Godé, ja, komt net niet bij de bal. Wordt weggegleden door de rover. Wel weer opgevangen door Go Ahead blind naar voren gespeeld. En dan weer door Kwakman weggetrapt. En we gaan weer gauw naar Den Haag. Want daar gebeurt ook van alles. Ja, daar uh, komt ook een ploeg van uh, 2-0 terug tot 2-2. Uh, Oftewel, Twente maakt het doelpunt. Het is uh, rechtsback Rosales die de goal maakt. Hij uh, gaat op het juiste moment de basis van Dordjevic. Dan is er wat twijfel bij Coutinho aan de rechterkant van het strafschopgebied. Kom ik wel, kom ik niet. Dat had Beugelsdijk ook. Die twijfel, de, die twijfel grijp ik wel in, grijp ik niet in. Nou ja, beide komen uiteindelijk te laat. En het stiffie van Rosales gaat maar net over over het vallende lichaam van Coutinho heen. Maar belandt uiteindelijk wel in de goal. En waar Ado dacht het lek boven te hebben. En uh, concours zetten op. Eindelijk weer eens een overwinning. En de eerste overwinning dus op die eerste wedstrijd op Kunstras. Komt Twente dus terug tot 2-2. Is het Rosales die de goal maakt. En lijkt het erop dat uh, Twente nog niet is, uh, is uitgeraast. En dat de pijp bij Ado langzaam maar zeker wat aan het leeggeraken is. En dat het wel heel veel energie heeft gekost. Die uh, eerste 75 minuten tenten met Tadic. Met Castanjos. Met Promes die het van afstand probeert. En halve redding van Coutinho. En dan heeft Coutinho, die daar nog ligt op de lijn, die bal toch te pakken. Maar zo had Twente zomaar op een 3-2 voorsprong kunnen staan in Den Haag. Het schot van Promes, daar een rare zwabber in. Daar had de keeper Coutinho toch de nodige moeite mee. Maar het zag er goed uit wat hij, wat hij deed. Hij pakte hem met zijn linkerhand. Ja, toen lag hij nog in die hoek. En Djordjevic kreeg de bal uiteindelijk niet langs de vallende keeper. En zo blijft het dus 2-2. Uh, Kijken wat er allemaal nog gebeurt. Want ook Ado is weer een keer in positie geweest om een doelpunt te maken. Alberg met iets wat we dan maar een, uh, een afzwaaier noemen. Net uh, in het strafschopgebied staand aan uh, de rechterkant. De bal zwaaide ver weg van de goal. In plaats van dat hij richting de goal van uh, Marsman ging. Marsman die nu het bal ook heeft speelt naar het middenveld. Daar is Promes nog op eigen helft. Speelt Corona even aan aan de rechterkant. Bal heel hard naar Rosales. Dat is de man die al de hele avond meeste moeite heeft met zijn stabiliteit. Nou, net niet bij die goal, want toen deed hij alles goed. Maar voor de rest vecht hij ook nog eens een keer tegen de ondergrond hier. Twente probeert het nu via Koppers aan de linkerkant. Kort met Tadic. Tadic, Koppers gaat diep. Malone heeft dat gezien en gaat ingrijpen. Nou ja, gaat eigenlijk niets meer doen door die bal buiten te spelen. En dus mag Twente weer gaan ingooien. Twente dat het tempo nog eens wat verhoogt. Net een korte combinatie. Tadic en Castanjos. Castanjos weer gevonden aan op gebied. Legt de bal terug naar Promes. Promes zoekt Castanjos weer. Castanjos, balletje aan de voet. Castanjos, Castanjos wil schieten. Maar uh, legt die bal dan onbedoeld helemaal naar de rechterkant. Naar uh, Corona. Houdt hem binnen. Dreigt het nu richting het gebied Met Aaron Meijers voor zich. Corona. Worstelt ook wat met de bal. Kan Meijers ingrijpen. Tweede keer heeft Corona die bal toch weer te pakken. En uh, Rosales. Nou, hier is het 2-2 uh, nog 12 minuten. Bas Tiggelen. Ja, het is hier wel gedaan in Breda, waar het publiek nu zelfs 10-10-10 begint te roepen. 10 minuten voor rust, misschien dat ze dat bedoelen. Uh, 3-0 wordt het en de goal dit keer op naam van Sarpong. Er gaat een aanval aan vooraf die eigenlijk meer langdradig is dan snel. Er komt een inspeelpas naar de spits, die kaatst Poupon. Dan wordt de bal eigenlijk met een boogje in de richting van Leurling meegegeven. Die bal is zo lang onderweg en gaat zo eerst omhoog dat de verdedigers daar toch bij moeten kunnen komen. Maar ze doen het allemaal niet. Lurling loopt door. Doet de ogen dicht. En denkt als ik tegen de bal oploop loop ben ik spekkoper. Dat doet hij eigenlijk half. Is de bal zelf wel kwijt. Maar Sarpong staat er een halve meter achter op de rand van het strafhofgebied. En die schiet de bal over de grond in de verre hoek. Rome heeft daar geen kans. Want het past allemaal precies. En zo is het na 36 minuten 3-0. Bij NAC Go Ahead. Poepon, Buis en Sarpong. Gold met Don't Fear the Reaper. Het is uh, iets minder dan een jaar geleden dat er een, scheids een grensrechter uh, overleed. Uh, en dat er besloten werd dat er niet meer geprotesteerd zou worden op straffen van geel en zelfs rood geloof ik. Zie jij dat nog wel eens gebeuren, Ronald van der Geer? Nee, nauwelijks. Nee, nee, mag geen naam hebben. Nee, dat is echt ongelooflijk hier. Er is ontzettend veel geageerd vanavond uh, richting uh, Van Siegem. Nou ja, er zijn ook kaarten voor getrokken. Maar dat weten we allemaal. Dat is uh, Een week of drie uh, heeft men daar, uh, daar rekening mee gehouden. En daarna is men gewoon weer in oude gewoontes vervallen. En dus uh, wordt hier uh, driftig richting van Sigum gesproken. Die uh, overigens wel het uh, hoofd koel houdt in uh, hete situaties. En wat dat betreft het wel goed heeft uh, gedaan. Na bijna 84 minuten is de stand 2-2. En had het net ook 2-3 kunnen, misschien wel moeten zijn. Voorzitter Tadic vanaf de linkerkant ging over Castanjos heen. En toen zei Meijers met een heel zacht kopballetje tegen fiets. Nou, alsjeblieft, hier heb je hem. Maak je eerste goal maar in de Nederlandse competitie. Maar de Montenegreins de bal over de goal van Coutillo. Waardoor het dus nog altijd 2-2 is. Bij Twente de laatste wissel. Man nu aan de bal. Robert Schilder gekomen. Eerste minuten voor hem. Na een lang blessureleed gekomen voor Dico Koppers. Geeft de bal aan Tadic. Waar ook Ado gewisseld heeft van Haarden en Tira. Hij maakt zijn eerste minuten. De Roemeen in het uh, veld gekomen. Gaudier onder meer uh, vervangen. Lange bal van Ado. Marsman toch hevig in de problemen. Ja, moet dan een overtreding maken op Van Duinen. En dan kan het niet anders. Dat dan ook Marsman een gele kaart krijgt. Ja, die bal. Komt van achteruit en uh, gaat in de richting van Van Duinen. En dan komt Marsman zijn goal uit. Dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg nodig. Want Bieland is ook nog in de buurt. Maar uh, dan kan Marsman een paar dingen doen. Bijvoorbeeld die bal wegtrappen. Hij neemt hem eigenlijk aan. Dan stuit hij de bal te ver van zijn voet. Gaat hij richting Van Duinen. Ja, en als Marsman nog niet helemaal een flater wil slaan. Moet hij dus wel richting Van Duinen gaan. En de overtreding maken. Dat doet de keeper van Twente. Krijgt er ook terecht een gele kaart voor. Dat blijft staan. Die is aan de rechterkant van het veld. Bij de punt weg van het strafselopbied. Denk ik een meter of zes. Een vrije trap voor Ado. Waar Danny Holla... Achter staat, eh, Bakker, die eerder scoorde uit de vrije trap van Holla, is achterin gebleven. Maar Beugelsdijk is daar wel voor in. En wat zien we al de hele avond? Dat spelers heerlijk aan elkaar zitten in een vol strafstopgebied. Daar ja, is Van Ziegen nu ook een beetje zat. Roept nu Djordjevic en Van Duinen bij zich. Djordjevic heeft al een gele kaart. Van Duinen nog niet. Van Duinen zegt, ja, hij hangt de hele tijd aan mijn mouw. Nou, zegt Van Ziegen, dan moet je hem lekker met korte mouwen gaan spelen. Het is prima weer hier vanavond. Dat had best gekund. Nou, nog vijf minuten. Holla met die vrije trap. Iedereen blijft staan. Beugelsdijk bijna. De bal wordt uiteindelijk weggekopt en door Meijers dan nog weer ingebracht. Maar heel hoog over de goal van Marsman heen. Toch weer eventjes dus een gevaarlijk moment van Ado. Nog vier minuten en zeker drie minuten extra tijd. Het is 2-2 in Den Haag. De beste kickboxer in Leeuwarden is Ayub. En vandaar dat Utrecht met 1-0 voor staat, Henk. Kok. Ja, hij ging nog een prachtige manier in om dat, doelpunt gewoon over de, uh, om dat die bal gewoon over de doellijn uh, te tikken. Maar de Kambuur, even een blessurebehandeling trouwens voor uh, Mortensen bij Utrecht. Het spel ligt even stil. Maar de Kambuur heeft de afgelopen tijd, de uh, afgelopen periode, geweldig knop voor de gelijkmaker. Hij heeft ook wel mogelijkheden gehad. Ik heb zojuist nog een aardige voorzet gezien van uh, Lukoki Van het uh, Bulthuis heeft alle problemen. De linker verdediger van Utrecht met uh, Lukoki. Maar die bal was weer iets te stijl gespeeld, zodat hem er niet tegen die bal kon kon aanlopen in het 5 meter gebied. En ik denk toch zeker dat Cambuur uh, drie, vier aardige mogelijkheden heeft gehad om die stand uh, gelijk te trekken. En af en toe zie je dan ook Utrecht nog eens een keer voor het doel van uh, Nienhuizen van Cambuur. En ze worden vooral gevaarlijk met hoge ballen. Van die gaat die Bulthuis naar voren en die centrale verdediger Herings gaat mee. En dan heb je die lepenvrije schoppen van uh, Van Toornstra. En daar heeft Cambuur in verdedigend opzicht de nodige problemen mee. En één keer moest uh, Van der Laan bij die stand 1-0 in het voordeel van Utrecht de bal uit de doelmond uh, koppen. Van Nienhuis was op die dat moment al geslagen. Nou, Mortensen is weer opgelapt. We gaan zo meteen weer verder. Hij is even naar de zijlijn gegaan. En dan moet Utrecht de laatste anderhalve minuut rust nog even spelen met een man of team. Ja, een grote probleem bij Cambuur is, is de voorroede. Als er al een standaard is voor het Iredivisie niveau, als je kijkt naar de voorroeders, ja, dan speelt die voorroede van Cambuur, speelt gewoon beneden niveau. Ze hebben grote problemen naar die linkerkant. Er staat nu eens een keertje Kevin Brands, maar daar heeft Oebelig Schokker ook al in het verleden gespeeld. Een veldbal heeft daar al gespeeld. Lukoki wel voortdurend Dreigend, maar ook een beetje al te veel lopen met de bal. En zijn voorzetten zijn niet al te scherp. Een Babas tegeleefd er ongetwijfeld weer een 4-0. Nak tegen Go. Het Poupon doet dat met zijn tweede. Maar we gaan eerst eens kijken in Den Haag, want daar is het bijna afgelopen Ronald. Een weergaalloze goal van Mike Van Duinen En het uh, stadion ontploft hier in Den Haag. Want Ado staat weer op voorsprong. 3-2 is nu die voorsprong. En je kunt al de hele wedstrijd zien: die Van Duinen. dat is de beste aanvaller van Ado. Hij krijgt de bal rond de middenlijn. Dan een verstelling waarmee die ene speler afschudt. Dat is Corona. Dan weg bij Rosales. Dan gaat de bal om Beckzoom heen. En dan denkt hij vanaf de linkerkant. Gewoon hard en hoog. En daar heeft Marsman geen antwoord op. Wat een weergaloos doelpunt van de spits van ADO Den Haag. En gaat dit de winnende zijn? Mike van Duijnen met de 3-2. Een blik op het scorebord leert dat het nog twee minuten en de extra tijd is. Den Haag ontploft. Maar uh, gaat het ook deze overwinning over de streep trekken? Hier dus 3-2, Bas. Ja, neem even een slokje water, Ronald Haal even adem. Dan komen we denk ik zo snel bij je terug. Zal ik nog even vertellen over die 4-0. 4-0, inderdaad, in de laatste minuut van de eerste helft bij NAC Head. Poupon mag uh, weggestuurd door Leuring Alleen op de keeper af. Heel slim. bal blijft op het middenveld. De van de middenlijn een beetje hangen. Leuring kopt de bal eigenlijk in een soort niemandsland. En weet dan dat Poupon snel genoeg is om zich te ontdoen van de tegenstander. Hij komt op de rand van het strafschopgebied aan, en waarbij je het gevoel hebt dat hij nog wel verder kan doorlopen naar Rome. Doet hij het niet. Schiet al heel snel, maar zo precies in de hoek dat Rome geen kans heeft. Een fluitje van de scheidsrechter Guzzubiuk maakt dan een einde aan de eerste helft. Waar het applaus van de tribune klatert. Want NAC heeft Go Ahead daadwerkelijk onwaarschijnlijk slecht heeft gevoetbald. Echt zelden zoiets gezien dit seizoen. Met 4-0 nu al afgedroogd en afgesmeerd. Spanning maar vooral, vooral sensatie bij Ronald van der Geer. Als Je dan de eerste half uur van deze wedstrijd nog eens terughaalt, dan gebeurde helemaal niks na 16 minuten is een keer een schotje op goal. Maar ja, het zit dik en dik in de staart. Wat een prachtige goal van Mike van Duinen, waarmee die ADO dus weer op voorsprong zet. Dat ADO al een 2-0 voorsprong had weggegeven aan Twente. Koploper dus terugkwam tot 2-2 en aanspraak kon maken. Op de 2-3 is het nu precies andersom. Staat het 3-2. en Gaat Ado nog eens wisselen. Roland Alberg naar de kant. En Soukou Sepa, een verdediger dus voor een middenvelder. En zo probeert Mauri Stijn die 3-2 overwinning over de streep te trekken. Want we gaan richting de 90 minuten. En er zal een minuutje of 3-4 bij komen. Er is best wel wat oponthoud geweest. Er is flink gewisseld. Zes keer maar liefst. En dus heeft Twente ook nog de ruimte en de tijd om eventueel op 3-3 te komen. Robert Schilder, de invaller. Bal rond de middenlijn aangenomen. Aan die linkerkant vervolgens afgespeeld op Tadic. Die wordt ver op de huid gezeten door de debuterende Katalin Tira. Die jonge Roemeen van 19 jaar. Drie minuten extra tijd. En Tira krijgt een gele kaart omdat hij ja, wel iets te doen veel doen doorgaat ja, op zijn tegenstander. Leuke jongen schijnt dat te zijn. Maar nu even niet. Hij komt bij Lazio weg. Ja, wat dat betreft heeft hij nog wel wat ervaring. Udinese gespeeld. Maar nu bij Ado. Geeft wel aan dat het geen topper was in de eerste elftallen daar. Nu moet hij vooral verdedigen. Hij heeft ook wel wat lengte die tira Dus eventueel als Ado nog eens een vrije trap krijgt. Kan hij mee naar voren. Nu het bal bezit voor Castanjos. Terwijl er een overtreding wordt gemaakt op Jelland. Maar van hem het nu even laat doorgaan. Tadit aan de linkerkant. Hakballetje. Daar zit Van Harden tussen. Snelle ingooien weer van, van FC Twente. Via Gutierrez. Maar het inleveren bij Malone. Die de bal naar voren speelt. Op het hoofd Bjerland promesse. En dan gaat het naar die andere centrale verdediger. Bengtson in de middencirkel. Rosales aan de rechterkant gevonden. Een van de doelpuntenmakers van Twente. Zijn voorzet bedoeld voor Djordjevic. En een goede kopbal van de Montenegrijn. Maar dat uh, goed dat nemen we mee naar de redding van Coutinho. Want die is ook prima. Hij staat zijn mannetje weer nadat hij dus nogal ongelukkig vorige week bij die uh, wedstrijd tegen Zwolle van het veld uh, moest worden getrokken door uh, de mensen van de, de EHBO. Is hij uh, hersteld. De lange bal van hem komt op het hoofd van Bieland. Terug naar Marsman en vervolgens de bal weer meegegeven aan Benson. De eerste minuut van de drie minuten extra tijd is voorbij. Gutierrez gaat uh, over de middellijn. Gutierrez speelt de bal naar Rosales halverwege de ADO helft. Rosales ziet dat het uh, wel heel vol staat overal. En dus maar weer de ruimte gezocht bij Bieland. Bieland, Casta. Castanjo's, Bieland in de middencirkel. Lange bal van Bieland. Daar zit het hoofd tussen. Van Bakker. Ook al een doelpunt te maken. Een verdediger die scoorde vandaag. Maar de schilder vangt op. Schilder Tadic. Tadic voorzet vanaf de linkerkant. Door Supusepa. Weggewerkt uit het schaafsumgebied richting Tira. ...overtreding van Bieland, Maar het mag door, want Bakker is degene die de bal ontvangt. Maar dan is er geen voordeel meer voor ADO. En zegt Van Siegen, Ik ga even terug naar de vorige actie. Geen voordeel voor ADO, dus nu een vrije trap voor de Haagse ploeg. Mauri Stijn die zal duizend doden sterven, denk ik, daar op de bank. Houdt het ook niet meer, staat inmiddels langs de kant. Want hij, oh hij, en dat hele elftal, nou ja, de hele stad, de hele club... ...het snakt werkelijk naar een overwinning. En dan nog wel tegen de koploper op dat kunstgras dus vanavond in Den Haag... ...dat in gebruik is genomen. Het heeft ADO geen windeieren gelegd. Maar goed, de beer en de huid. We kennen het verhaal. Daar is Twente namelijk weer... Gutierrez in de middencirkel. Kijkt eens wat om zich heen. Speelt hem naar uh, Bieland. Bieland weer terug naar Gutierrez. Die staat nu op de middenstip. Van daaruit wil hij het spel verdelen. Ja, dat doet hij goed op Rosales. Die is opgekomen aan de rechterkant. Zijn voorzet in het strafschopgebied op uh, Georgievix. Maar die gaat onderuit en dan kan Beugelsdijk de bal wegwerken. Nou, dat is in elk geval weer 30 seconden terreinwinst. Wat gaat uh, van Ziegen doen? Laat deze aanval van Twente die in de maak is nog even doorgaan. Lange bal van uh, Schilder. Doorgekopt, weggehaald door Beugelsdijk en over de zijlijn getrapt. ...door Supusepa. Zo probeert ADO te overleven. Survivalen op het kunstgras in Den Haag. Iedereen kijkt naar Van Ziegem. Het publiek fluit, maar Van Ziegem nog niet. Ja, en dat is toch de belangrijkste fluit van vanavond. Van Haaren hem wel weg en dan is het afgelopen. De koploper Twente leidt hier een hele dure nederlaag tegen ADO Den Haag. Dat na de 6-1 van uh, tegen Pek Zwolle van vorige week wel toe was aan uh, drie punten. Nou, het is een uh, best verdiende overwinning. Van ADO is uh, veel en veel beter uh, gebleken dan vorige week. Twente heeft fases gehad waarin het het overwicht had. Waarin het ook de mogelijkheden had. Maar die niet heeft benut. En ADO bleek ineens dodelijk efficiënt deze avond. En wint uiteindelijk deze wedstrijd met 3-2 in Den Haag. Het doelpunt, het winnende doelpunt gemaakt door Mike van Duin. Bij twee andere wedstrijden is het rust. NAC, Go Ahead Eagles 4-0 en Kambuur FC Utrecht 0-1. En over een minuut of tien begint in de arena Ajax tegen RKC. Maar wij gaan schaatsen. Op de Nederlandse kampioenschap afstanden... ging het weer bijna mis voor Koen Verwij op de 1500 meter. Net als vorig jaar kwam hij in de problemen op de kruising. Maar dit keer liep het goed af. Vanuit Jalf, Steven Dadebout. Toen Koen Verwijs zijn schaatspak nog moest aantrekken... stond in de bocht, net na de finish, oud-wielrenner Rob Harmeling op zijn nagels te bijten. Ik sta hier nu als een zenuwachtig man in een in in bocht, inderdaad, dat klopt. Waarom Harmeling zo nerveus was, hoort hij zo. Eerst naar het belangrijkste moment van de 1500 meter. Verwij wint de afstand in 1.46.22 en dat terwijl hij, net als vorig jaar, een moeilijke kruising had. Hij moest inhouden voor zijn concurrent Kjeld Nuis, maar hij pakte zich vervolgens knap... En reed nu eens alsnog voorbij. Vorig jaar werd Verwij gedisqualificeerd op het NK. Vandaag ging het volgens de regels en Verwij won. Ja, nee, het was een, het was een moeilijke wissel en een, een wat lastige rit. Maar het was goed, goed genoeg. En ik ben er heel erg blij mee. gewoon meteen nog even die 1500 van vorig jaar door jouw hoofd, hier ook. Uh, nou ja, natuurlijk speelde het wel en ik krijg het vaak te horen. Maar ik was voornamelijk gewoon echt aan mezelf aan het focussen. En, het, uh, en goed bij mezelf te blijven, voornamelijk in het laatste deel van de race... Ondanks een slechte wissel, deed ik dat gewoon, dus uh, daar ben ik erg blij mee. Je hebt aan het einde van een zomer voor een Olympisch seizoen. Heeft iedereen die bevestiging nodig? Hè? Is dit die bevestiging voor jou? Uh, nou ja, ik, ik laat u wel zien dat ik hier uh, gewoon goed schaats en met een slechte rit toch nog snel tijd neerzet. En uh, ja, dan denk ik wel dat het een uh, goede bevestiging is dat we een goede zomer hebben gedraaid. En uh, als ik bij mezelf blijf, dat het allemaal heel erg hard kan gaan. Had je, dat, had je dat nodig of was je sowieso wel zeker over jezelf? Nou ja, kijk, al dit weekend niet gelukt. Ik weet wat voor zomer ik heb gedraaid en ik weet wat voor testwedstrijd ik heb gereden. Dus ja, ik weet dat het eraan ziet te komen of het nu gebeurt toch over een paar weken dat uh, het zat eraan te komen. Hoe heel dat het eigenlijk, denk je, in tijd, die wissel? Ah, ik denk dat, dat het wel behoorlijk veel had gescheeld omdat je hem dan door had kunnen trekken, u, door had kunnen trekken uit kunnen versnellen. En dan er niet erachterop botsten en dan gewoon een snelle tussenronde. Mijn tussenronde was namelijk vergeleken met mijn laatste ronde erg slecht in mijn eerste ronde. En uh, dat had gewoon uh, 7, 17 harde gemoeden. En dan had je op een mooie, mooie 1,455 gezeten en dat was gewoon solide geweest. Die. Ik, uh, ik ben blij dat ik het in ieder geval gedaan heb en dat, uh, dat is me nog nooit gelukt. En uh, er zijn altijd wat dingetjes tussen gekomen en nu doe je het gewoon. Dus uh, ik moet gewoon tevreden zijn en... Uh, ik heb hem uiteindelijk toch nog dik gewonnen. Dan terug naar Rob Harmeling. Hij was naar 10 gekomen om zijn grote vriend Ebbe Wennemars te zien rijden tegen talent Kai Verbij. De 37-jarige Wennemars maakte na drie jaar zijn rentrée op het hoogste niveau. Ja, toen we afgelopen zomer aan het fietsen waren, vertelde hij mij uh, dat hij nog één keer uh, wil kijken wat hij kon. Maar op een hele plezierige manier, puur voor zichzelf. En ik heb hem toen voor, voor, voor gek verklaard, maar hij staat nog gewoon in een voltie half bij de, bij de selectiewedstrijden, dus hij heeft het gewoon geflikt. Oh, hij harkt te veel, of niet? Nou, niet meer. Kennen we hem ook al een beetje, die stijl. Ja, ja, ja. Hè. Als hij gaat schaatsen, is goed, maar als hij tegen zichzelf gaat schaatsen, dan gaat hij inderdaad te veel prikken, maar uh, hij heeft goed te pakken. Daarbij is duidelijk nu de sneller, uit de ronde van 28-1. En Wernemars, ja toch 28-0. Hij heeft een achterstand, maar het wordt geen vernedering in ieder geval. Nee, maar dat wordt het sowieso niet, want hij doet het nu voor zichzelf. Dus uh, het, het is alleen maar, zijn vandaag alleen maar winnaars. Het is gewoon mooi hoe die jongen van sport geniet. Merk je dat ook? Je fiets heel met hem, hè? Merk je dat dan? Ja, gewoon dat we gewoon heel veel uh, tijd op de klas wat we vroeger niet hadden. Even naast de finish kijken. Oh, mooi. Ja. 1,49, 49. 1,49, 18 voor voorbij. Ja. ja, kijk wat er vandaag uh, waar het goed voor is. En Gemser stond op de kruising. Ja, dat Oude is het... tijden in haar leven. Ja, het leven. Het is geweldig mooi. Kijk, ja, toen, hij, hij heeft zich, toen een tijd met een paar honderd van zijn seconden niet kunnen plaatsen voor het Olympische Spelen. En dan heeft hij daarna... Heeft hij een beetje geforceerd, zeg maar, een afscheidsfeestje gekregen op de ijsbaan naast de deur. Dat, dat, dat zag er al mooi uit. Maar misschien is dit wel uh, erbens een grote afscheidstournee. Hij verdient dit gewoon. Het is gewoon een mooie schaas en een pure sport, man. Pure sport, dat is Erben. Dat vind ik mooi en daar geniet ik van. Als je er eenmaal bent begonnen, dan, dan, dan wil je het wel weer. Dan uh, rij je gewoon zo hard, zo hard als je kan. Je geeft alles wat je hebt. Nou, dat was 1.49.4. Ja, dan rij je in een redelijk goed gevuld 10.5. Is dit wat je wilde? Nou, ik wilde gewoon vanzelf kijken hoe ver ik nog, nog, nog mee was. Uh, ik had dit, dit ook zo'n beetje verwacht. Ik zit op gepaste afstand van, van, de, van, de, van de echte kanonnen, maar uh, ik kan redelijk goed meekomen. Ja, is het ook wel, ook wel gepast eigenlijk dat dat van voor bij gewoon van jou wint, hè? In dat directe duel. Ja, nou, het geluk met uh, Die, die kruis bij dat is natuurlijk uh, het talent van Nederland. Uh, hij, hij zit in Oranje. Uh, hij heeft geluk dat hij mooi op de kruising achter me aan kon rijden. Daar trok ik hem nog eventjes door, door het moeilijkste punt van zijn race heen. Ik kon hem het laatst net niet bijkomen. Als hij 100 meter verder was geweest, dan had ik hem gehad. Ja, ja, ja, ja. ja dat blijft altijd hetzelfde. Hè? Als, als, als, als. En dat was Erben Wennemars. Morgen wordt het jaar in het vrouwentennis afgesloten. De WTA-finals zijn er. Vandaag zijn de halve finales gespeeld. Williams tegen Jankovic, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst Nali, die in twee sets won van Kvitova. Marcel Mesker, Nali in de finale, dat betekent wel een mijlpaal in haar carrière. Ja, absoluut. Het was uh, de derde keer dat ze meedeed aan dit de jaarse, toernooi, De eerste keer dat ze ja, door de groepswedstrijden heen kwam... en uh, de halve finale haalde. En dan ook nog de eindstrijd halen... via een twee sets overwinning op uh, Petra Kvitova, de nummer zes van de wereld. Um, ja, uh, een mijlpaal, omdat ze daarmee um, ja, toch weer eens uh, haar status bevestigt en ook nog eens uh, in de top drie van de wereld uh, terecht komt. Want uh, maandag zal ze op de rankings... ...als uh, derde vrouw staan achter Williams en achter Azarenka. En zo hoog heeft de Chinese nog nooit gestaan. En uh, ja. ja, dus uh, al met al voor haar een uh, geweldige afsluiting van dit jaar. Met dank denk ik een beetje ook aan uh, haar coachrelatie met die uh, kleine Argentijn... ...halve kunnen we hem noemen, Carlos Rodriguez... ...de oude coach van Justine Hengen... ...die toch haar weer helemaal op de rit heeft gekregen... ...en uh, ja, haar dit jaar gewoon goed heeft begeleid... ...goed tennis heeft laten spelen... ...en haar laten geloven dat ze echt bij die top drie hoort. Dus de doelstelling om ooit die top drie te halen... ...die heeft ze nu in ieder geval al bevestigd. Ja, ze is inmiddels al 31, uh, al jaren de beste Chinese speelster. Uh, hoe belangrijk is zij voor het vrouwentennis? Want China is natuurlijk een groot land. Ja, heel erg belangrijk. Ik hoorde vandaag de WTA-executive director Stacey Allister nog zeggen... hoe belangrijk zowel Serena Williams, maar ook een nalie zijn voor het vrouwentennis. Want ja, ze noemen China wel eens een sleeping giant, hè? Een land van 1,3 miljard inwoners. En ja, eigenlijk maar een hele kleine groep mensen wat daar tennis. Maar die groep die wordt steeds groter. En dat heeft natuurlijk een geweldig potentieel van talent. Zeker de gedisciplineerde Chinezen die ja, allemaal in de voetsporen willen treden van een na Li. En je ziet ook de laatste, ja, twee, drie, vier jaar eigenlijk sinds de opkomst van, uh, van Li zie je daar steeds meer internationale toernooien. Zowel voor mannen, maar ook vooral voor vrouwen die zie je daar uh, omhoog komen. En Azië wordt steeds belangrijker. Daar zit ook nog geld. De economie draait goed. Uh, niet verwonderlijk dat Nali samen met Serena Williams en Sharapova op de top 100 lijst van de best betaalde atleten staan. Er staan drie vrouwen en dat zijn net deze drie tennisters. En daar zit die Nali ook bij. Dus ze is heel belangrijk voor uh, het vrouwentennis wereldwijd... en vooral ook in, uh, in China, een, een, een nieuwe grootmacht. Ja, je noemde Serena Williams al, dat is haar tegenstander in de finale. Ze won van Jankovic, wel in drie sets, dus een setje verlies. Hoe kan dat? Ja rare partij en uh, dat zetverlies. Uh, Serena Williams was niet fit. Uh, ze hingte over de baan. Uh, ze bewoog heel slecht. Ze kon niet op volle kracht uh, serveren. De visio kwam niet de baan op. Dus dat is dan ook wel weer raar. Maar het was duidelijk dat ze ergens last van had. Uh, soms stond het huilen haar nader dan het lachen. Maar ja, ook een Serena Williams op halve kracht is dus goed genoeg om de eindstrijd te halen. Tweede set liet ze helemaal lopen, die verloor ze met 6-2. Uh, ze deed nauwelijks een stap. Op een gegeven moment was het Turkse publiek in Istanbul zelfs aan het fluiten... want ja, uh, die wilde toch wat meer van een wedstrijd zien. Maar ja, uiteindelijk in die derde set toont ze toch haar vechtersmentaliteit. En weet ze die wedstrijd uh, toch weer naar haar hand te zetten... Met moeite hoor, want het was 5-1, het hoort nog 5-4. Ze kon het niet afmaken, want ze was niet goed, ze was niet fit. Maar ja, ze wint wel, 6-4 derde set van Jankovic. Staat morgen in de finale. Maar ja, moeten we natuurlijk even afwachten hoe fit ze morgen is. Maar ja, Serena Williams dit jaar ongelooflijk. 10 titels in één seizoen. Uh, ze heeft 81 wedstrijden gespeeld. En maar vier wedstrijden verloren. Um, de nummer één positie weer gegrepen. Uh, ze is 32 jaar. Maar heeft heb deze week ook nog weer verkondigd op de persconferentie. Uh, ik ga nog lang niet stoppen. Ik heb er nog zin in. 17 Grand Slams. Dus wie weet waar het schip strandt. Maar goed, morgen de allerlaatste wedstrijd van het vrouwenseizoen. Nali dus tegen Serena Williams. Onderlinge ontmoetingen. Leidt Williams met 9-1. Maar ik ben benieuwd of ze dat laatste wedstrijdje van het jaar ook nog kan pakken. Ja, nog ouder dan die twee dames vanmorgen is de WTA zelf. 40 jaar, dat werd ook gevierd met dit toernooi onder andere. En dit jaar, wat kunnen we daaruit concluderen? 40 jaar? Ja, Forty Love, hè. De, de campagne van uh, de Women's Tennis Association... opgericht uh, door Billie Jean King... en ook uh, meebeleefd in die tijd door onze eigen Betty Steuven. Ja, wat kunnen we concluderen dat um, ja, Serena Williams... toch wel um, heel erg belangrijk is? Uh, al jaren vanaf uh, ja, het jaar 2001... dat ze de eerste keer uh, de macht greep van het vrouwentennis... samen met haar zus. En um, ja, dat zij toch... Um, het vrouwentennis richting ja, die 50 jaar brengt. Um, we hebben uh, een Chinese erbij gekregen, Nali. Maar we hebben ook uh, andere nieuwe gezichten zien: jonge meisjes. Een, een Canadese Bouchard, een, een jonge Amerikaanse, Madison Keys. Een Sloan Stevens die dit jaar heel goed doet. Dus leuke nieuwe gezichten met. Hele oude, uh, ervaren speelsters zoals Williams en Lee. Dus eigenlijk uh, ziet het vrouwentennis er gewoon heel leuk uit uh, voor de toekomst. Het is een paar jaar wat minder geweest. Weet je nog, toen Jackie 1 stond... en mm -hmm. maar geen Grand Slam kon winnen. En ja, dan had je een Radwanska en een Kvitova. Maar niemand die echt uh, ja, als leidster op uh, stond. Nou, toen kwam Sharapova... Die is trouwens nu geblesseerd, doet niet mee. Maar Sarapova kwam weer, Williams kwam weer... Azarenka heel sterk, die is nog jong. Dus um, de macht in het vrouwentens, de hiërarchie is, is weer hersteld dit jaar. Maar Williams is um, op jacht naar uh, recordzegens en naar recordstatus nog steeds. En nog heel kort, uh, we zitten wel te wachten op een nieuwe steuve... een nieuwe mesker of een nieuwe kraaitje, Haha, Nederland, ja... Um, we doen het als klein landje nog helemaal niet zo slecht hoor. Als je ziet uh, uh, hazen, zijslingen gewoon heel degelijk in de top 100. Rus heeft daar natuurlijk jaren gestaan. Uh, maar Kiki Bertens um, is nog heel erg jong. 21, wordt 22. Heeft nog een goede tijd voor zich. Uh, de Bond uh, is weer uh, heel actief met uh, allemaal nieuwe coaches. Martin Boom heeft erbij betrokken. Um, Raymond Sluiter, Paul Haarhuis en natuurlijk Jan Siemerink als technisch directeur. Dus daar begint een Soort cultuuromslag te ontstaan. Dus ik ben ervan overtuigd dat we binnen vijf jaar, behalve de bekende namen die we nu zien, uh, dat er toch ook weer nieuwe gezichten uit Nederland, ons kleine kikkerlandje, zullen opstaan. Daar hou ik je aan, Marcel Nesker. <laughs> Uh, ja, een verrassing van vanavond was natuurlijk de koploper. Uh, Twente, die verloor bij ADO Den Haag met 3-2. Er is nog een ploeg helemaal onderheen, Nummer 18, RKC, die speelt vanavond. Uh, doet dat in Amsterdam bij Ajax. Ja, wie weet hebben ze zelfs daar ook een kans uh, aan, aan Afsaroglou. Dat kan altijd natuurlijk, maar Ajax is hier in de eigen arena natuurlijk wel de favoriet als we twee minuten gespeeld hebben. 0-0 de stand en Ajax kan vandaag gewoon de nieuwe koploper worden door dat verlies van FC Twente tegen ADO Den Haag. Dan moet het wel winnen van RKC, maar je zou toch zeggen dat dat wel kan aangezien RKC aan een hele slechte fase bezig is in de eredivisie. Ze hebben al zes duels op rij verloren. Het gaat niet goed met de ploeg van Erwin Koeman. Zo ook te zien in de opstelling bij RKC. Vier nieuwe spelers bij RKC ingevoerd, doorgevoerd door Koeman. Koeman die terugkeert op de bank nadat hij één wedstrijd geschorst was. Omdat hij in de wedstrijd na de wedstrijd tegen PSV wat aanmerking had op de leiding. Maar Koeman heeft dus ingegrepen. Boguel staat in de spits. Schet staat rechts buiten En dan ook een nieuwe speler bij RKC. Centraal achterin. Prins Desir Guano een Fransman. En ook de aanvoerder Sander Duits keert terug in de basis bij RKC. KC Waalwijk, dat nu een bal bezit, is aan de rechterkant van het veld. Met Damiano Schet. Zoekt Fischer op. Gaat daar langs. Kan misschien iets uitkomen. Schet met de voorzet. Bok wel probeert te koppen. Maar daar kan uitverdedigd worden door Ajax. Door Victor Fischer. Bij Ajax één verrassing in de basis. Want Schöne, de Deen. Die staat rechts achterin bij de ploeg van Frank de Boer. En dat is toch een plek waar Schöne eigenlijk nog nooit gespeeld heeft. De afgelopen twee weken viel die wel steeds in. Als vervanger van Ricardo van Rijn op die positie. En uh, dat beviel Frank de Boer blijkbaar zo goed. Dat die Schöne nu vanaf het begin... Rechts achterin zet bij Ajax. Van Rijn bezig aan een slechte periode dit seizoen. Die is op de bank geposteerd. Verder bij Ajax blind weer als controlerende middenvelder. Christian Paulsen die afgelopen dinsdag nog speelde in het verloren Champions League duel tegen Celtic. Heeft weer op de bank plaatsgenomen. Als Ajax nu in balbezit is rond de middenlijn. Met Lasse Schöne die nu een beetje zijn vertrouwde positie op het middenveld probeert te op te zoeken. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want hij speelt dus als rechtervleugelverdediger vandaag. Schöne die een overtreding maakt volgens de scheidsrechter Erik Bra Waardoor RKC de vrije trap heeft genomen inmiddels op eigen helft. Met nu uh, die nieuwe man, Prins Desir Guano. Jonge Fransman, 19 jaar. Dit seizoen op huurbasis overgenomen van Atalanta Bergamo door uh, RKC. Die heeft de bal gespeeld naar de linkerkant van het veld. Naar Joachim. Spits uh, normaal gesproken, maar nu dus op links. Heeft de bal dan nou goed meegegeven aan, uh, aan Mieu. En dan kan daar wat dreiging uitkomen, maar het is Denswil... Die de paas van Amieu op Robert Braber, de middenvelder, goed onderschept. Denzel zit daar handig tussen. Speelt de bal over de achterlijn. Waardoor RKC de eerste hoekschop van de wedstrijd mag gaan nemen. Maar de eerste kans was dus wel voor RKC na die goede actie van Amieu. Die uh, daar langs Schöne ging uh, links op het veld. En de bal probeerde voor te geven. Maar Braber kon daar niet aankomen. Nu wel de hoekschop voor RKC. Van Damiano Schet zoekt het hoofd van die lange spits. Ook wel. komt er niet aan. Wordt weggekopt door uh, Boyles. Die gewoon weer uh, links achterin speelt uh, bij Ajax. Maar de afvallende bal voor RKC opnieuw. Door voor uh, Schet zoekt uh, Blindtop. Komt daar niet langs, Speelt even terug op Duits. Maar die bal die wordt dan het uh, strafschopgebied ingeslingerd door Duits. Maar kan dan wel weggewerkt worden door Ajax na vijf minuten voetbal hier in de Arena. Eén mogelijkheidje dus gezien voor RKC. Maar die bal ging er niet in waardoor het hier nog 0-0 staat. Tweede helft in Leeuwarden. Henk Kok. We hebben zes minuten gespeeld in die tweede helft. En de stand is 1-0. Een voordeel van Utrecht. En Utrecht gaat nu ook ingooien. Dat gaat gebeuren door Van der Marel En dan wordt de bal we weggewerkt door Van der Laan. En wat zijn er een ballen van Kambuur in een 16-meter gebied geweest van, van, van, van, van Utrecht? Maar ze doen er helemaal niks mee. Missen nu Lucoki op de rand van de 16 gaat hij weer lopen met de bal. En loopt zich gewoon weer vast. Ja, dat is kenmerkend voor Lucoki. Er gaat wel veel dreiging van hem uit. Hij gaat af en toe te veel lopen met die bal. En loopt, zoals nu loopt hij zich weer vast. Of hij geeft een paas. De ge heeft hij hem te laat en dan staat de spits al in positie in plaats. Die spits wil graag in de positie komen. Op een lopende speler moet Lucoke die ballen plaatsen. Hij moet die ballen veel eerder afgeven. En dan kan hem ook veel gevaarlijker worden dan hij tot nu toe is geweest. Ja, je moet Lucoke ook wel de nodige complimenten geven. Omdat van hem nog de meeste dreiging uitgaat. En hoe komt dat? Omdat Van Vels, van de middenvelder van Utrecht, die heeft veel en veel te veel balverlies. En dan komt Bulthuis, de linker verdediger die komt dan in de problemen. En dan kan Lucoke gewoon één tegen één spelen. En dan wordt die Bulthuis nog wel eens een keertje uitgespeeld. We moeten nu even wachten omdat er uh, ja, even pauze wordt genomen door scheidsrechter Higgeler in verband met een blessurebehandeling. Maar Kambuur verdient eigenlijk een doelpunt, verdient eigenlijk op dit moment een uh, gelijkspel. Maar ja, dan moet je die ballen die er allemaal in de 16 neerdalen, dan moet je hem ze wel eens een keertje achteruit schieten. En dat doen ze niet. 1-0 voor Utrecht. Zou het nog spannend worden in Breda vanavond. Nakko en Diekels, Bas Tichler. Nou ja, als het licht uitvalt bijvoorbeeld, dan zou het maar zo heel spannend kunnen worden. Of als iedereen tegelijkertijd naar huis wil straks. Nee hoor, het is 4-0. Zeven minuten gespeeld in de tweede helft. Dat was bijna 5-0 ook al trouwens. Ik vind het altijd onbegrijpelijk. In de tweede minuut na rust mag de thuisploeg NAC een hoekschop nemen. Bal komt op het hoofd van Drost. Staat volkomen vrij. Kop niet heel goed. Meter of anderhalf naast. Maar je mag toch aannemen dat Booy in de kleedkamer tekeer is gegaan. Die heeft zoveel missie gegaan in de eerste helft dat hij... Waarschijnlijk tegen zijn manschap heeft gezegd... nou ja, zorg in ieder geval dat je bij je man blijft. En maak nou niet te veel domme fouten en doe gewoon je ding. En binnen twee minuten staat er een van de tegenstander bij. een corner volkomen vrij. Onbegrijpelijk. Het is een uh, ja, vechten tegen de bierkaai op die manier voor een trainer. Die maar moet hopen dat het niet nog veel erger wordt vanavond. Dat zou maar zo kunnen als nak tenminste energieker zou zijn... dan dat het de tweede helft begonnen is. Want er is wel balbezit, maar de ploeg uit Breda beschuldigt zich, bezondigt zich... Toch ook wel wat te vaak vind ik aan frivoliteiten. Er moeten ineens hakjes komen. Er moet ineens een bal zeg maar, om de as meegedraaid met je lichaam meekomen. Je moet de tegenstander een beetje vernederen. Blijkbaar is dat er een beetje ingeslopen. En dat eh, zou de wedstrijd ook nog wel eens kunnen beïnvloeden. Aan de linkerkant balbezit voor Nac door, Want ja, balbezit daar aan geen gebrek. Als ze hem even kwijt zijn krijgen ze een parkerende post van Go Ahead meestal wel weer terug ook. Dus dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. Seuntjes nu goed aangenomen. Even een kleine versnelling. Daarmee is hij twee man kwijt. Nog een versnelling. Daarmee is hij drie man kwijt. Dan loopt hij het halve veld over. Geeft hij een steekballetje. Waar Poupon niet op rekende. Het gebeurt net buiten het strafschopgebied. Poupon stond op de rand van het strafschopgebied En had eigenlijk ietsje naar de rechterkant moeten uitwijken. Dan had hij de bal kunnen oppikken. Maar hij wilde juist de andere kant op om ruimte te maken. Voor Mats Seuntjes de bal de bal maar dat mislukte. Inmiddels één bijzinnetje verder is de bal alweer terug in de bezit van Dak. Hoewel, ook dat duurt maar kort na een mislukte ingreep van Seuntjes. Komt er nu zelfs een kansje voor go ahead, Maar de paas op Antonia is niet goed genoeg. 54 minuten onderweg. 4-0 zijn de duidelijke cijfers. Poupon, Buis, sarpon, Poepon. Allemaal voorrust. 0-0 is het in de arena bij Ajax-RKC. Arman Afzarolu. Na acht minuten 0-0 inderdaad de stand met RKC nu aan de bal. Robert Braber op het middenveldbal wordt daar onderschept door Schöne. Goede ingreep van de Deen. De hele rechter- en linkerflank bij Ajax is Deens vandaag. Met op rechts Schöne en Andersen en links Boylussen en Fischer. Boylussen nu aan de bal. Die gaf net ook een aardige paas waar de eerste kans voor Ajax uit voortkwam. Vanaf de linkerkant gaf Boylussen die bal richting strafschopgebied En de spits Siegdorson die kopte heel hard. Maar die bal ging net over de goal van de Tsjechische doelman van RKC Jan Seda. Nu de ingooi voor Ajax via Lasse Schöne aan de rechterkant. Schöne die natuurlijk veel opkomt. Dat is ook de opdracht die hij heeft meegekregen van Frank de Boer. De RKC speelt zonder echte linksbuiten. Joachim trekt vaak naar binnen. Waardoor de ruimte moet komen voor Schöne aan de rechterkant. Nu Blind aan de linkerkant van het veld. Speelt de bal even via Boylese naar Fischer. Opnieuw Blind Fischer. En dan helemaal terug naar Stefano Denswil. Centrale verdediger die even naar zijn collega Joel Veldman speelt. Ajax tikt de bal rustig rond. Het is het vertrouwde beeld... In de thuiswedstrijden van Ajax. Veel balbezit en dan op zoek naar dat ene gaatje. Want de tegenstanders en ook RKC gaat dat vanavond doen. Spelen natuurlijk heel erg compact in zo'n uitduel tegen Ajax. En dan is het zoeken naar de ruimte die vaak heel schaars is. Ajax nog steeds op zoek, nog steeds aan de bal met Denswil. re-richting Veldman rond de middenlijn. Veldman dan met de opening op Boylussen aan de linkerkant. Goede bal, goed aangenomen ook van Boylussen. Hij komt langs schet. kan een voorzet geven? Nee, doet die kort. Op Fischer krijgt dan de bal terug. Boyles rand van het strafschopgebied en schiet de bal dan tegen het hoofd aan van Damiano Schet. Die de afgelopen weken wat last had van een blessure. De man die vorig seizoen nog bij de amateurs van de Rijnsburgse boys speelde. Maar Schet staat nu dus gewoon weer in de basis bij RKC. De ingooien was er nog voor Ajax. Is genomen. Boyles speelt hem weer naar Fischer, collega Deen. Maar Fischer die kan dan niet de opening vinden in het strafschopgebied van RKC. Waardoor hij helemaal terug moet naar Veldman. En die speelt hem dan even op blind. Controleren. dus op het middenveld weer daily Blind. En die heeft dan de opening in huis op scheune. Ajax speelt, heeft lang de bal nu. Maar verliest die bal nu aan RKC. Met Braber die er dan hoopt uit te komen met een counter. Maar Ajax heeft zich al goed teruggedrukt op eigen helft. Waardoor er... Maar de er niet uitkomen. En dat na 10 minuten hier in Amsterdam. te Zajex en RKC. nog altijd 0-0 staat. En na een minuut of 10, 12 in de tweede helft. is bij Naggo de 4-0. En bij Cambuur FC Utrecht 0-1. En het is uh, afgelopen bij ADO tegen FC Twente. De eindstandaar 3-2. We gaan naar het uh, NOS-journaal. met uh, Nanette Wijl. Tot zo. NOS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 Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7. U hoort het, het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel voordelig wegrijden in de toch al zuinige Vito. Nu met 0% rente op de financiering en 4 jaar garantie op alle Vito's 110 CDI uit voorraad. Dat is dubbel besparen. Kijk voor meer informatie op mercedes-Benz.nl/wegrijweken of ga langs bij een van onze dealers. De Mercedes-Benz wegrijweken. Tot en met 15 november. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op Toto.nl. Toto. Voorspel en win. Deelname vanaf 18 jaar. De Mercedes-Benz wegrijweken. Nu met heel veel voordeel op de Citan Vito en Sprinter. De wegrijweken duren nog maar tot en met 15 november. Dus... Wees er snel bij. Dit is Radio 1.